De 38-jarige Q wordt verdacht van het voorbereiden van aanslagen, overvallen, moord, gijzeling en afpersing. Hij zou grondstoffen voor explosieven en foto's van mogelijke doelwitten in zijn bezit hebben gehad. Het zou gaan om aanslagen op de HSL-lijn, het Botlekgebied en de rechtbank in Rotterdam. De strafeis komt bovenop de gevangenisstraf die Q al had opgelegd gekregen. In 2003 werd hij bij Verstek veroordeeld tot 14 jaar voor gewelddadige overvallen op grenswisselkantoren. Q werd in 2007 opgepakt. Staatssecretaris Al-Bayrak is niet erg onder de indruk van de klachten van notarissen. Veel notarissen zeggen dat door de marktwerking en de economische crisis de omzetten zijn gekelderd en dat de service aan klanten in gevaar komt. Al-Bayrak zei dat in de Tweede Kamer dat de marktwerking tien jaar geleden is ingevoerd en dat de notarissen daar vooral van hebben geprofiteerd. We hebben in goede tijden ook weinig klachten gehoord, zei ze. Werknemers in het openbaar vervoer van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mogen morgen niet staken. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding. Dat was aangespannen door de gezamenlijke vervoersbedrijven. Die wilden voorkomen dat er morgen tot na de ochtendspits geen bussen, trams en metro's zouden rijden. Vakbond af Vakabo FNV riep op tot de staking om te protesteren tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67. Volgens de rechter mag er alleen worden gestaken bij een geschil tussen vakbonden en werknemers en niet bij een politiek conflict. Dan het weer bewolkt met af en toe regen. Morgen flink wat regen en het wordt dan opnieuw een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.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 BOOM Thank you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 FM Cfm. And yeah.